Ja. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De gouverneur van New York stuurt de Nationale Garde naar een voorstad van New York City... omdat die een brandhaard van het coronavirus is. In New Rochelle zijn meer dan 100 coronapatiënten geteld... In een zone van ruim anderhalve kilometer rond de synagoge, die een link heeft met meerdere gevallen, gaan de reservisten de straten schoonmaken en eten bezorgen. Drie scholen en andere plaatsen waar veel mensen samenkomen gaan op slot. Inwoners van New Rochelle mogen voorlopig nog wel gaan en staan waar ze willen. En winkels blijven gewoon open. De Europese Commissie stopt 25 miljard euro in een investeringsfonds... om de economische gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen gezegd. 7,5 miljard euro daarvan komt per direct beschik beschikbaar. Ook worden de regels voor het verstrekken van staatssteun versoepeld. EU-president Michel zei na nou overleg met de regeringsleiders van de 27 lidstaten... dat de EU klaarstaat om alle mogelijke instrumenten in te zetten. En de beheerder van het donorregister is twee externe harde schijven kwijt... met gegevens van donoren, dat schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Op de harde schijven van het CIBG staan backups van alle donorformulieren... met registraties en wijzigingen in het register van de periode 1998 tot 2010. Ze werden bewaard in een kluis, maar onlangs bleek dat ze daar niet meer liggen. Er zijn volgens de minister geen signalen... dat de gegevens in handen zijn gevallen van onbevoegden. Een woordvoerder van het CIBG zegt dat de gegevens op de harde schijven hoogstwaarschijnlijk niet waren versleuteld. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het datalek en de procedures bij het CIBG worden aangescherpt. Het weer, later vanavond en vannacht wordt het in het noorden en midden langzaam droger, in het zuiden nog een tijd regen, morgen ook. De wind neemt morgen langzaam af en het wordt rond de 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Luisteraars. Welkom bij Pissol Radio Show 1376 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugel, uw gast de heer, voor de komende twee uur in dit nieuwheidsmuziekprogramma. Soms, dames en heren, vraag ik me af waarom begin ik toch eigenlijk aan dit uh, programma... met al die moeilijke namen en mijn buitenlandse talen zijn al zo slecht. Zoals uh, de, uh, ja, de volgende titel... Ik spreek het maar gewoon uit zoals ik denk dat het is. Jewolen, en dat is, uh, schijnt Wake Up te betekenen, van de Whale Junt Band. En het is een, um, komt uit Senegal. Een Senegalse sound is het zelfs. From London, dat ook wel weer wel. Ja, Senegalse muziek uit Londen. England, en daarna komt Ocean of Stars. Dat valt dan nog wel mee. Maar dan hebben we de naam van een mevrouw die heet, noemt zichzelf, Brie Din. zo schrijf je het dan. Oké, okay, nou ja, je kan op uh, de website peacefulradio.info alle informatie vinden. Daarna komen natuurlijk allerlei gezellige andere artiesten langs. En um, ik zit nog even de lijst na te kijken of daar... Uh... Nee, verder is het geen... Bijzondere waardigheden. Ja, het is allemaal lekkere muziek, daar niet van. Overigens, muziek die je uh, in de Peaceful Radio Shows hoort... ...is uh, soms wel anders dan uh, in de Peaceful Radio Internet Station. Dat is een uh, online radiostation van Peaceful Radio. Um, want uh, ja, in de Peaceful Radio Shows wordt uh, muziek behandeld... ...die niet op internet te beluisteren is. Dus er zit wel degelijk verschil in... Goed, tot zover. De informatie, veel luisterplezier. piano mm plays -hmm. This is solo piano artist Rachel Lafond, and you are listening to Peaceful Radio. Thank you for being here. tuning in. You can find more of my music at RaphaelGroton.com.